3 uur. Het NOS Journaal. Job boot. De werkgelegenheid in Amerika is de maand juli aangetrokken. Er kwamen bijna 120.000 banen bij en dat is meer dan in de maanden mei en juni. Het cijfer valt ook beter uit dan analisten hadden verwacht. De werkloosheid in de Verenigde Staten nam af tot 9,1% van de beroepsbevolking. In juni was dat 9,2%. Na het bekend worden van het banencijfer veerden de effectenbeurzen in Europa op. De aandelenkoersen stonden de hele ochtend in het rood. In Amsterdam kwam de AEX-index weer boven de grens van 300 punten. Straks moet blijken hoe de effectenbeurs van Wall Street reageert. In Madrid is een Nederlandse TBS-er aangehouden die tijdens zijn verlof was ontsnapt. De man was volgens het OM onderweg naar Marokko. Het gaat om een man die in een TBS-kliniek zat en zich afgelopen maandag ontrokken heeft aan een verlof. Het KLPD is vervolgens een opsporingsonderzoek gestart en dat heeft ertoe geleid dat hij afgelopen nacht in Madrid kon worden aangehouden. Het KLPD had de TBS opgespoord en de Spaanse politie kon hem vervolgens aanhouden. De man ontsnapte maandag toen hij op begeleid bezoek was bij een familielid in Roosendaal. Hij zat in de TBS-kliniek in Portugal bij Rotterdam vanwege een geweldsdelict. Een ongeval met een vrachtwagen heeft een ravage veroorzaakt op de A2... bij knooppunt Leenderheide. De snelweg richting het zuiden was urenlang afgesloten... en dat veroorzaakte lange files. De vrachtwagen vervoerde schoot en botste tegen een pijler van een viaduct. De schade aan het viaduct valt mee. De vrachtwagenchauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op Spitsbergen heeft een ijsbeer een Britse toerist gedood. Vier anderen raakten bij het incident gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De ijsbeer is na de aanval doodgeschoten... Volgens wetenschapper Maarten Lone, die in Spitsbergen onderzoek doet... verplaatsen ijsberen zich steeds meer naar het vaste land. ...is het tegenwoordig uh, ja, behoorlijk vaak dat er ijsberen op land gezien worden. En dat is ook toegenomen in de laatste twintig jaar. Dus het, het, het is inderdaad zo dat als je het veld ingaat, als wij uh, enigszins het dorp uitlopen... ...dan lopen we inderdaad met een geweer, maar ook met een toeter en met een knalpistool... ...zodat we echt voorzorgsmaatregelen hebben als we een ijsbeer tegenkomen. Op het Noorse eiland leven zo'n 3000 ijsberen en maar 2500 mensen. De laatste keer dat iemand door een ijsbeer werd gedood was in 1995... FC Twente kan de eerste thuiswedstrijd van de competitie... volgende week zaterdag tegen AZ in het eigen stadion spelen. Volgens voorzitter Munsterman zijn de herstelwerkzaamheden... dan ver genoeg gevorderd. Er zal plaats zijn voor 20.000 mensen. Het gaat waarschijnlijk nog tot oktober duren... voor het hele stadion klaar is. Vorige maand stortte bij werkzaamheden... een deel van het dak van een tribune in. Met ongeluk kwamen twee bouwvakkers om het leven. FC Twente moet het in de laatste voorronde van de Champions League opnemen tegen Benfica. De club uit Enschede speelt op 16 of 17 augustus eerst thuis. En een week later is de return in Portugal. In Lyon werd ook gelood voor de laatste voorronde van de Europa League. PSV werd gekoppeld aan SV Ried uit Oostenrijk. AZ speelt tegen het Noorse Ole Suns. PSV eerst thuis, AZ begint uit. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Temperatuur 20 graden aan zee, tot 23 in het binnenland. Morgen is er meer bewolking en ook kans op buien. ANW-verkeersinformatie. De problemen bij Eindhoven zijn inmiddels verleden tijd. De files zijn daar ook opgelost. In totaal staat er 30 kilometer file in heel Nederland. Het valt dus alleszins mee. Uitzondering is wel de drukte op de A50 van Arnhem naar Oss. Daar loopt het vast tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk Over maar liefst 11 kilometer. Voornamelijk vakantieverkeer. Werksmeden ten zuiden van Utrecht zorgen voor een wat langere file op de A2 naar Den Bosch. Bij Vianen staat 4 kilometer. Het is druk richting Tessel en daardoor file op de N250 richting Den Helder. Het staat voor de terminal 4. Kilometer Het treinverkeer ligt er op een aantal plaatsen uit. Uh, en dat is uh, vooral hinderlijk voor intercityreizigers tussen Eindhoven en Helmond. Daar rijden dus geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom, Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit Café De Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam, middelpunt van de Gay Pride. U bent hier van harte welkom in De Kroon om de uitzending bij te wonen. We gaan debatteren over de vraag waarom dierenactivisten... soms niet goed zijn voor dieren, naar aanleiding van de Orca Morgan. En de column van Justus van Oel over nieuwe en oude bloedbaden. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AvroVML. U kunt mailen vrijdagmiddag, uh, afro.nl of ons zien via radio1.nl. Oepen in de, de slaapkamer. Kleintje gaat slapen, Jantje is moe. Doet zijn beide oogjes toe. Heren, houd ook deze nacht... Over onze Jan de wacht. Amen. Zo, jongen, wel rust. Dan gaan we lekker slapen. Mama, mama. Nee, lief het nou niet meer praten. Hè? Nou, lekker gaan slapen. Het is al laat en volgens mij ben je hartstikke moe. Ja, maar, mama. Nee, Jan, nou lekker uitrusten, oké? Okay? Ja, maar ik ben een beetje bang of zo. Of een beetje gespannen, denk ik. Dat hoeft helemaal niet lief. Je hoeft echt niet bang te zijn hoor. Er is niks waar je je zorg over hoeft te maken. Papa en ik zijn gewoon beneden en ik laat de deur wel op een keer, goed? Dus uh, ik hoef niet bang te zijn voor de grote microfoon. De grote wat, liever? De grote microfoon. Die komt als ik hier straks alleen lig. En dan lig ik in een hele, in een hele grote kooi. En dan komt die microfoon en dan moet ik alle vragen ontkennen. Antwoorden, want anders krijg ik straf. Wat zeg je nou toch allemaal, liefje? Dat zijn dromen. Je droomt blijkbaar heel veel, maar dromen zijn niet echt. Nee, hè, mama? Nee, natuurlijk niet, liever. Dat weet je toch? Je bent gewoon veilig met wel bij mama thuis, hè? Hier ja. veilig in je eigen kamer. Ga ik het lampje aanlaten? Ja, dus er komt straks niet een politieman binnen... met een pistool of geweer om mij dood te schieten. Hé, lieverd bar, nee, natuurlijk niet. Heb je weer met papa naar het journaal gekeken? Nee, vandaag niet. Dat is heel goed. Nou... Ga nou maar slapen. Kus. Ja, maar mama, als ik morgen wakker word, dan hebben jullie gewoon toch nog wel geld. Ja, natuurlijk. Uh, wat? Uh, nou, zo? Ja, we, we zitten hier in het Westen toch in een crisis? En president Obama zal volgend jaar meer schulden hebben gemaakt... dan al zijn voorgangers tezamen. En dat is helemaal niet goed. In Europa gaat het over wat dat betreft ook allemaal hartstikke slecht. En voor beide partijen staat federalisme gelijk aan onbeperkt centralisme. Ach, jongen. Ga jij zo lekker slapen, lieverd. Maak mama voor jou morgenochtend wentelteefjes. Dat vind je toch lekker? Ja, want wij eten gewoon wel, hè, mam? Ja, tuurlijk. Ja, wij doen het aan de Ramadan. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, en als ik morgen maar niet wakker word met een boem om mijn nek. Hé, hey, Jan. Nou, ja. Zo, hoe is het met mijn grote kerel? Papa, kus Voorlopig geen tv meer voor deze jonge man. slaap lekker, lieverd. Dag, man. Zo, gaat mijn grote sterke kerel lekker slapen? Eerst nog een verraadje. Wat voor verraadje? Eh, een voetbalverraadje. Oké, okay, ja. um, nou, daar komt-ie. Dat was dus een voetbalclub. En dat voetbalclubje was niet alleen maar een voetbalclubje, maar ook nog eens een... Een, een beursgenoteerde onderneming. Precies. Ja. Het, het geheel werd geleid door een aantal wijze mannen... want in de voetbalsport werden heel veel centjes verdiend. Ja. En van die mannen had één een hele grote mond. Ja. Maar ook heel veel verstand van voetbal, vond hij zelf. Ja. En toch mocht hij van de meeste van de andere heren... niet alles zeggen wat hij wilde. Omdat het clubje niet alleen een voetbalclubje was... maar dus ook een... Brunschadeltje ja. de onderneming. Juist, en dit kwam het voetbal allemaal... Jan, ja. slaap je al? Bijna. Trusten, jongen. Pap. Ja, jongen. Wat is de keepheid? Uh, uh, dat is een feestelijke optocht van bootjes door de grachten van Amsterdam. Met mensen erop die allemaal heel erg van elkaar houden. Oh, gaan wij morgen naar de gaybrije, right, pap? Nee, wij zouden toch gaan karpervissen, Jan? Oh ja, maar wij houden ook heel veel van elkaar, hè, pap? Ja, jongen, heel veel. Slaap lekker. <lacht> Maar Jan Leuven, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak, hoorden u. Iedere week in vrijdagmiddaglijf Live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar in debat te gaan. Twee katheders staan hier klaar, twee mensen met verstand van zaken. Achter die katheders over één stelling. En vandaag, na aanleiding van het meest besproken zorgde hier van de week Orca Morgan. Eigenlijk niet alleen deze week, want al vanaf het moment dat Morgan verswakt uit de Waddenzee werd gehaald... is er onderwerp van discussie. Actiegroepen willen haar terug de oceaan in, terwijl... Eh, onder andere Dolvenarium Harderwijk, meent dat ze in zee dood zal gaan. Dat onderavond deze week, zou je kunnen zeggen, in een kort geding. Eh, de rechter eh, moest daar aan te pas komen. Eh, Wietse van der Werf is hier van de Orca-coalitie. Kunt u in één zin zeggen wat de uitspraak van de rechter was? De rechter heeft besloten dat uh, er onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld. Dat eigenlijk het, ook het ministerie niet echt goed zijn werk heeft gedaan. Die moet veel uh, meer uh, de leiding nemen in deze zaak. Ze hebben ook besloten dat uh, de orkaan niet naar Tenerife, uh, naar Spanje mag. Dat dierenpark daar voldoet niet uh, aan de eisen. Want dat wilde harder Ja, en het laatste is dat ze verplaatst moet worden naar een groter bassin binnen het ja. voor de in, Tijdelijk. Dus eigenlijk, je zou kunnen zich een beetje uitstellen. Betere onderzoeken wat er moet gebeuren. Een stap stappen in de juiste richting. Jet Bakels, antropoloog, gespecialiseerd in mens- en dierrelaties. Verbaast het u eigenlijk dat deze uh, zaak ja, bij de rechter is voorgelegd? Um, nee, ik kan me voorstellen dat een actiegroep het niet meer eens is met de gang van zaken. Die probeert via de rechter uh, zijn gelijk te halen. Ja, goed ook voor de orka? Uh, ik denk in dit geval vind ik het heel twijfelachtig... of de strijd tussen actievoerders en het Dolfinarium... die als een soort vijanden tegenover elkaar zijn komen te staan... of dat uh, uh, niet slecht is geweest voor een spoedige uh, afwikkeling... van de gang van zaken in het belang van de orka. Daarom gaat u zo direct beide debatteren... over de stelling die wij hebben geformuleerd. Uh, actiegroepen zijn soms ook slecht voor dieren. In dit geval Dan uh, morgen. We gaan eerst luisteren, voordat u dat gaat doen, naar muziek. Nogmaals, Damarou. Hoe gaat je lief? Doen nou dan iets liefs? Ik wil je alles geven. liefde wil ik met je don't ben mijn baby. Wil ik I love you, oh you're driving me crazy. Let me do ning the liver I ate them at given a sigh the like Oh Do now the The loud of Hayley You made that fall in a hole Oh You made me lift the and weet dat ik van je that was maar You made lift the ik wil alles geven voor een paar liefde, want dat we samen zijn is wat ik altijd wilde. We gaan bijna voor het allerbeste, jouw ware wil je verpesten. Oh nee, niets van nodig, tijdens liefde ben ik niet stressbestendig. Jij voor mij, ik voor jou, dan is waar ware liefde aan. Ik wil jou alles geven, mijn liefde wil ik met je delen, oh schatje liefde. Do now don't get live, and really our last gave. But leave the reliment shit be lun all such a live Do now don't hate live I want to give you my heart, I want to give you my soul Baby please don't me die and never let me go jaylan oh scratchy good now don't think me equelio alas keep fun bonito we like that you jaylan oh scratchy now don't now maar liefde wil ik met je deel Jolie, Toen Damaroe met uh, Schatje Lief. Ik heb al gezegd, als mensen weten wat de uh, Surinaamse titel was... van zijn grote hit, Tuintje in mijn hart, moeten ze dat mailen. En dan winnen ze het album, het gelijknamige album Tuintje in mijn hart. En dat wisten heel veel mensen. Maar uh, nou ja, de eerste drie die krijgen het album. Kai van de Wiel is dat Ewout Koster en Baldwin Leijen. Alle drie gefeliciteerd, want die hadden het goede antwoord. En uh, Damaroe het goede antwoord is... Miroz, want dat is de Surinaamse titel van de hit Tuintje in mijn hart. Eh, ze noemen jou de Jan Smit van Suriname, hè? <laughs> Toch? Ja, ja, ja. Ben je dat ook? Nou, ik ben Damaro sinds ik uh, met uh, Jan zo'n grote heb gescoord. En ik dan uh, ja is men ga voorgeleken van uh, is dan de volkszanger van Suriname uh -huh. en Jan Smit de volkszanger van Nederland. Is dat, is dat, ben jij in Suriname net zo populair als Jan Smit hier? Is? Ja, zeker. Ook allemaal vrouwen om je heen, iedere dag? Elke dag. <laughs> Elke dag. Jouw naam, uh, Damarou, is afkomstig, begrijp ik, van, van een rapper, hè? Uh, Tupac Amaru? Ja, mijn naam... Uh, mijn naam Damarou heb ik eigenlijk uh, gehaald van Amaru. Uh -huh. Dat was Tupacs tweede naam. Want, je, want dat, je, daar ben jij een fan van? Ja, ik ben fan van Tupac geweest, omdat ik... Uh, Eigenlijk als rapper ben begonnen. Dus vandaar dat mijn naam eigenlijk zo rapachtig klinkt. Ja. Maar die, maar die toepak die heeft altijd van die raps van... Uh, Smack your bitch en zo en dat soort teksten. Dat is dus wel een ander genre toch? Dan jij beoefend of niet? Ja. Dus dat zeg ik. Ik ben eigenlijk als rapper en... begonnen. En ja. uh, ik vond die teksten leuk als uh, tiener. En nu doe je wat anders? Wat liever? Ja, ik, ben, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik zing nu. Ik ben niet meer. Ik, mee, uh, ik, uh, ik zing nu meer rappen. De, ik heb rap achterwege gelaten. Aha, maar, maar ja, als je zingt kan je ook dat soort teksten gebruiken, natuurlijk. Maar... Nee, maar het is niet, niet iets voor mij meer. Nee, oké. Okay. Ja. Je bent veranderd eigenlijk. Ja, ik ben nu meer. Volwassen geworden? Uh, ja, ik zing meer over de liefde. Over de liefde. Dat is een, een heel goed universeel onderwerp, blijft altijd actueel. Uh, je gaat nu veel optreden in Nederland? Ja, dat is de bedoeling. Ja? Ja. Zo, ik heb uh, sinds kort mijn CD uitgebracht. En uh, ja, ik ben hier ook voor een aantal optredens. Oké, okay, dus mensen kunnen je ook in levende lijven de komende weken... Uh, nog volop zien en horen. Ja, Voorlopig nog even hier, want jullie gaan zo direct nog uh, okay. nummers spelen. Dank daarvoor, ja, goed, in ieder geval. Debat met Wietse van der Werf van de actiegroep Orca, coalitie en antropologe Jet Bakels. Over de stelling, eh, dierenactivisten kunnen ook slecht zijn voor dieren. Naar aanleiding van de discussie over de Orca Morgen. Uh, want ja, de ene groep wil dat Orga Morgan terug gaat naar zee. Anderen zeggen nee, je moet uh, haar of hier in Harderwijk... of in Tenerife in het dolfinarium voorlopig houden. Beiden krijgt u eerst uh, tweemaal een halve minuut om ononderbroken te spreken. En daarna uh, ja, gaan we discussiëren en mag u elkaar ook onder, onderbreken. Uh, Jet Bakels, u liet net al doorschemeren. U zegt ja, dierenactivisten zijn niet altijd goed uh, voor dieren. Dus u bent in die zin voor de stelling. De eerste halve minuut is voor u. Waarom? Um, ja, ik ben zo nu en dan voor die stelling. Niet altijd. Maar in dit geval van Morgan wel. Omdat ik vind dat actiegroepen vaak van het begin af aan op een soort ramkoers uh, zitten. tegen de zaak waar ze uh, tegen ingaan. Um, en daarmee ook vaak de nuance uit het oog verliezen. Vaak weinig kennis van zaken hebben. In het geval van Morgan was dat in ieder geval in het begin heel duidelijk. Er zijn wel meer gevallen geweest. Bijvoorbeeld met circusdieren. Dat uh, actievoerders tegen circussen waren. maar geen flauw benul hadden hoe een dierentraining eruit zag. Ik denk dat. dat heel slecht is omdat je dan de aanvallende partij is. Dat is de over... eerste halve minuut. Ik moet even oh. streng zijn in het begin. Goed. En Werven, eerst van de actiegroep Orca Coalitie? De eerste halve minuut voor u. Nou, als we het over genuanceerdheid hebben. Ik, uh, ik heb al maandenlang. ben ik in overleg met wetenschappers. vanuit heel de wereld. Orca-specialisten zitten natuurlijk niet in Nederland. Dus dit is echt een internationale aangelegenheid. En uh, ja, deze campagne is heel ver gekomen. En uh, in die zin. dit gaat om een bedreigde dier. Zo. Dit is een bedreigd dier. Deze moet terug in het wild. om. ja, die bedreigde populatie. in dit geval bij Noorwegen. om. Uh, ja, om dat te ondersteunen. Dus uh, daar maken we ons heel erg sterk voor. En tot nu toe is dat een groot succes. Binnen de tijd, de tweede halve minuut voor mevrouw Bakels. Um, ja, de, die internationale orcaspecialisten... die zijn ook allemaal geconsulteerd... in het uh, rapport dat Harderwijk heeft uh, opgezet. John Ford bijvoorbeeld, wereldwijd de bekendste man. Die heeft zich unaniem, hebben ze zich allemaal uitgesproken... Uh, dat het onmogelijk is om Morgan, omdat zijn familie niet bekend is... om hem overlevingskansen te bieden in de Noordzee. Of, in, of in, bij Noorwegen of IJsland. Waar je hem dan ook maar naartoe zou willen sturen op die zee. Uh, meneer Van der Werf, uw tweede halve minuut. Nou, dat is, uh, dit is een mening. En het is een mening die niet door ons gedeeld wordt. En ook niet door de Tweede Kamer gedeeld wordt. Er is een motie aangenomen in juni dat zegt er moet meer onafhankelijk onderzoek komen. Het ministerie moet niet zomaar het advies van het hem overnemen in deze zaak. Het is ook nog eens twee dagen geleden door een unaniem besluit van de rechtbank ook nog eens onderschreven. Het dolfenrapport is eigenlijk gewoon een partijstandpunt. En het ministerie moet gewoon onafhankelijk meer onderzoek doen. En daar hebben we ons uh, tot nu toe hard voor gemaakt. En dan krijgen we het nu dus gelijk Voor ons nog, wat dat betreft. Met... Succes. Uh, dit waren de, de, de, ja, de uh, beginnende beschietingen, zou ik bijna zeggen. Want, mevrouw Wakels, uh, beide zegt u eigenlijk... Uh, je moet deskundige raadplegen en dat is ook wel of niet van beide kanten gebeurd. Waarom denkt u dat ja, deze discussie, deze gang van zaken... niet goed is voor die Orca? Um omdat ik denk dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil... namelijk een zo goed mogelijk leven uh, voor, uh, voor Morgan in dit geval. Maar als je zo tegenover elkaar stellingen inneemt... dan, dan fnuikt dat een open en eerlijke en een open discussie... waarbij iedereen gehoord kan worden... en je inderdaad daadwerkelijk specialisten kan raadplegen. Want nu schermen we allebei met internationale specialisten. Nou, ik neem aan dat jij John Ford ook een van die mensen vindt... die heeft zich gewoon uitgesproken tegen het, het opnieuw vrijlaten van Morgan. Omdat hij zegt, het is het absolute doodvondst... Van dat dier. Maar ik ben het, Kijk, het helemaal is met je eens. Een ik, ik, dat ik, is ik, ik ben het helemaal met je eens dat uh, we toe moeten naar een gezamenlijke oplossing. Toen de orka aangespoeld was, toen is er overleg geweest met het dolfinarium, dat overleg geweest met de ministerie. En op een gegeven moment, dan kom je tegen een betonnen muur aan. Dan kun je niet verder. En dan worden de mogelijkheden om dit dier terug in uh, natuur uit te zetten, de mogelijkheden die er zijn, die worden niet meer serieus genomen. Ik betreur het ten zeerste dat dit tot de rechter heeft moeten komen. Ja, maar de rechter, de rechter, de rechter vond de zelf eigenlijk ook uh, dat de partijen een beetje te veel verharden. Hij heeft ja, toch min, min of meer ja. gezegd: van jongens, doe eens verstandig, ga eens met elkaar. Ja, De aanbeveling van de rechter is: kom samen, kom met partijen samen en probeer tot een oplossing ja, te komen. Maar dat geldt dus ook voor u. Ja, en nu zoeken we nogmaals, zoals we in Zweden ook hebben gedaan, weer toenadering tot het Dolfenarium en ook tot het ministerie. Maar het is toch duidelijk dat er gewoon bij, bij het Dolfenarium, dat is wat ook de rechter ook herkent, dat er gewoon andere belangen meespelen. En dat zou in een zaak als deze helemaal niet moeten gebeuren. Beschermde diersoorten opvangen, beschermde dieren opvangen. Er is gewoon wetgeving voor. En je hebt gewoon een inspanningsplicht, ook als overheid, om alles te doen om zo'n dier. Uh, weer terug te zetten in het wildnatuur. Maar als daar mogelijkheden toe zijn, ja, dan moeten die... Wat vroeger. vindt u van de opmerking van mevrouw Bakels... dat, dat de, de manier waarop u nu actie voert... eigenlijk ook niet te, ten faveur van de orka zelf is? Het is een noodzaak om dit nu te doen. We hebben de transport naar Tenerife geblokkeerd. De rechter was het ook met ons eens... dat dat een hele slechte optie voor de orka zou zijn. Ze gaat nu in een groter bassin. Dat is in ieder geval een verbetering. Het is absoluut geen oplossing en niet ideaal. Maar het is een stap in de juiste richting. En dit soort campagnes, nogmaals... het is, is niet wat in één dag gebeurt. Dit is gewoon een, ja, dit is iets langers l Denkt u, mevrouw Bakels dat ze er dan uiteindelijk... door de beslissing van de rechter wel uit gaan komen? Ik denk dat uh, afgaand op wat ik weet van orcas in Canada... en wat er nu ook bekend is, of beter gezegd niet bekend is van Morgan... dat er geen andere optie zal zijn, hoezeer we dat allemaal ook zullen betreuren... om Morgan in een ander dolfinarium uh, een plek te geven. Want ik ben erg geschrokken van die artikelen die in het begin in de krant stonden. Hij moet kost wat kost terug in de zee. Nou ja, als je iets van orcas af weet, dan weet dat het enorme familiedieren zijn. Er is geen enkel ander zoogdier dat zo gehecht is aan zijn familiegroep. Als die niet te vinden is, dan is hij ten dode opgeschreven. En hij is niet te vinden, want de informatie hebben we domweg in Europa niet, En Canada wel. Twee, dan dagen zijn... geleden, twee dagen geleden is er uh, een groep orka gespot bij Noorwegen. De, geluids, uh, zeg maar de, de, de stemgeluiden van deze orka's die zijn gematcht met die van Morgan. Dat is in de afgelopen maand drie keer gebeurd. Onderzoekers in Noorwegen hebben meerdere keren gevraagd voor de gegevens van Morgan. Dus uh, de opname van en haar. u geluids. zegt dat is familie? Ja, dat is heel mogelijk familie. Het mogelijk, uite, zegt u. Dat is heel mogelijk. ja. Je is... moet wel zeker weten. Nee, toch? Maar het probleem is dat op dit moment het Orca als enige de DNA-gegevens. het medische dossier. en de, geluid, de, de stemgeluiden van Morgan heeft. En die willen ze niet vrijgeven. Als een familie is, mevrouw Bakels, is het dan wel verstandig? Om... Ja, absoluut. Ik denk het wel. Dan vind ik dat je een poging zou moeten wagen om dat te doen. Dat hebben ze in Canada ook gedaan. Daar hebben ze natuurlijk wel veel meer kennis van de orca-soorten die er zijn. Ze kennen ook helemaal de migratieroutes. Ze kennen elke orca bij naam. Heeft een nummer. Ze weten op welke dag hij geboren ja. is. Dus die kennis is daar veel beter. Er is veel meer geïnvesteerd in het onderzoek. Ik vind het een dolfinarium, want dat betreft erg achterloopt. In Nederland is er ook wat meer kunnen investeren daarin. Maar zolang dat niet het geval is... en er zijn heel veel luchtballonnen... opeens zouden orka's orca's zijn gezien een paar dagen geleden in de Noordzee... of onze anderen zijn dat weer witsnuitdolfijn... er is een soort paniekvoetbal gaande. Ik vind het er gewoon rustig en open en goed gekeken ja, als, als, Maar worden. dan Zijn dan we het dus als, met elkaar eens? Ja, als, ja, als, dan al, zijn even met... tussendoor, want als dat niet zeker is... Hè, dat, dat, het die, dat het wel of niet familie is... zegt u, ja, dan moet je eigenlijk accepteren... dat Morgan gewoon in gevangenschap verder moet leven? Ik heb met Kees Kamphuizen, bioloog van uh, uit Tessel uh, gesproken. En die zegt: het is, als je dat doet zonder familie, is het als je een kind vrijlaat in een donker bos en zegt: ga je moeder maar zoeken. Dat is gewoon, dat is ook dierenkwelling. We doen dan onszelf zogenaamd plezier. Dat, dat Teruk... is erger dan een leven in gevangenschap daarna. Dat vind daarna. ik zelf wel Ik nog één heel belangrijk punt maken hier, want er wordt heel vaak gezegd: je kan morgen niet terug in de natuur uitzetten, zelfs niet in middel van een stappenplan, want we kunnen haar familie niet vinden en ze zal morgen niet geaccepteerd worden en dan uitsterven en dan ja, verhongeren. Maar er wordt wel gezegd dat er een adoptiefamilie is voor haar in Tenerife. Op het moment dat zij naar Tenerife zou gaan... er is totaal geen reden dat zij zou geaccepteerd worden... door die, door die familie. daar. En het Als... is zelfs zo dat er is een jong geboren in Tenerife... in hetzelfde park een jaar geleden... en die is direct verstoten en die zit al een jaar lang in een kleine tank daar. Dus dat zou ook in uw visie geen dus oplossing hem, het zijn? Het wil niet u zeggen wilde, dat ze daar geaccepteerd worden. U, meneer van der Werf, u wilde geloof ik net al die kant op. Ik sluit altijd ja. namelijk standaard af met de vraag... zit er nou iets of helemaal niets in de argumenten van uw opponenten? In dit geval mevrouw Bakels. Ik, uh, ik ben het uh, met deze stelling oneens. We hebben dierenwelzijn in Nederland gelukkig heel hoog in het vaandel staan. Maar heeft ze ergens en, een punt of uh, Nee, ze heeft geen punt, denk nergens. ik. ik denk, Mevrouw... het, het, het punt is we komen in deze zaak... en we gaan weer met de dofnaar in gesprek en ja. ook met het ministerie... en we proberen gewoon samen uit te komen. En dat Bakkels, moet. meneer Van der Werf, uh, vind, vindt u dat hij ergens gelijk heeft? Ik denk dat op zekere hoogte, we hebben hetzelfde doel... maar ik vind dat hij daar nogal ongenuanceerd mee omgaat. Dat is het probleem. En erg uitgaat van de, de kwade bedoelingen van, degene, van de onderzoekers... die toch als een neutrale groep gezien worden door ons allebei. En als ik, hun advies zodanig is, waarom moeten we dat niet accepteren? Ik dank u beiden voor dit debat hier. En het zal ongetwijfeld nog voortgezet worden. Wietse van der Werf van de Orca-coalitie en antropoloog Jet Bakels. Dank u wel. In Hama, in Syrië, rolde deze week de tanks over de straten en over de demonstranten. Ik ben geen Syrië-deskundige, maar in Hama ben ik geweest. In 1994 ging ik naar Hama om naar de sporen te bekijken van een ander berucht bloedbad. Zoals Hama nu in 2011 met tanks wordt beschoten door de jonge Assad... werd in 1982 Hama deels met de grond gelijkgemaakt door de oude Assad. Zo vader, zo zoon, zo Hama. Het aantal doden dat toen in Hama viel was vermoedelijk 20.000. Het kan ook het dubbele geweest zijn. Nu is Hama weer in opstand gekomen en ze zullen niet snel opgeven. Dat zal vermoedelijk pas ver boven de duizend doden het geval zijn. En we zijn nu pas bij 200. Ik verwacht Hama de komende tijd nog vaak in het nieuws. En elke keer zal ik dan opnieuw denken aan het verhaal dat ik u nu ga vertellen. Het is 1994, ik ben in Hama en ik weet waar de oude Assad de grootste verwoesting heeft aangericht. In de oude stad, de citadel, op de heuvel. Ik weet dat als ik naar boven ga lopen, iemand van de veiligheidsdienst me zal volgen. En toch zal ik het doen. Helemaal niemand volgt mij en ongestoord loop ik door een wijk van Hama... die in 1982 had opgehouden te bestaan. Alles stond er weer. Behalve de moskee. Een legertje armelijk uitziende vrijwilligers was, twaalf jaar na dato... nog steeds bezig met stenen op elkaar stapelen. Op mijn onschuldigste toeristentoon vroeg ik waar ze mee bezig waren. Ze zeiden dat de regering de moskee had vernietigd en dat was het dan. Direct naast de moskee in eeuwige aanbouw stond een blinkend witte kerk. Aan de bouwstijl te zien was die kerk ergens in de 19e eeuw gebouwd. Maar aan het schilderwerkende stenen te zien stond diezelfde kerk er nog hoogstens vijf jaar. Uh, pas hoogstens vijf jaar, had ik moeten zeggen. Ik ging de kerk in en trof een Frans sprekende priester. Hij vertelde me dat direct na de verwoesting van Hama... de Syrische overheid met bakken geld voor de deur gestaan had. Dat wil zeggen, een deur was er niet meer, alleen een hoop stenen. Maar binnen vier jaar stond ik na Hama weer een blinkende witte christelijke kerk. Alsof de nette mensen in Hama niets was overkomen. De wereld in het algemeen deed ook of er in Hama niets gebeurd was. Die 20.000, misschien wel 30.000 doden... waren namelijk terroristische moslimbroeders... en ook het Westen was die types liever kwijt dan rijk. Het officiële dodental van toen was volgens de regering van Syrië... trouwens hoogstens 700. En bovendien was de oude Assad ondanks alles een soort van vriend... omdat hij sinds 1973 Israël met rust had gelaten. Dus vonden wij in het Westen eigenlijk helemaal niks... van de eerste slachting in Hama. Sindsdien is de wereld veranderd, maar toch ook weer niet zo heel veel. Toch is er nu wel sprake van officieel protest en VN-resoluties... tegen het vermoorden van inwoners van Hama. En dat terwijl er pas een paar honderd doden gevallen zijn. Misschien is er een nieuw inzicht ontstaan... namelijk dat lang niet alle inwoners van Hama levensgevaarlijke moslimbroeders zijn... Dat was in 1982 ook niet zo, maar toen hadden we nog nooit een leuke Arabier op het nieuws gezien. Nu wel. Dankzij de ongesluierde vrouwen op het Taglierplein... en de bloggers van de Arabische Revolutie is tot het westen doorgedrongen... dat misschien ook in Hama mensen wonen. Bravo. Justus, Justus van Oeh. Zo direct gaan we luisteren naar videokunstenaar Ibo-Man... over de invloed van MTV op kunstenaars. En natuurlijk naar Frits Barend over de sport in de afgelopen week. Nu het nieuws. en NOS Journaal Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal. De werkgelegenheidscijfers in Amerika zijn beter dan verwacht. Er kwamen in juli bijna 120.000 banen bij, meer dan in de maanden mei en juni. De werkloosheid in de Verenigde Staten nam af tot 9,1 van de beroepsbevolking... en dat was in juni 9,2 Na het bekend worden van het banencijfer veerde de effectenbeurs in Europa op... nadat de aandelenkoersen de hele ochtend in het rood hadden gestaan.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 FC Twente kan de eerste thuiswedstrijd van de competitie, volgende week zaterdag tegen AZ, in het eigen stadion spelen. De herstelwerkzaamheden zijn dan ver genoeg gevorderd. Vorige maand stortte bij werkzaamheden een deel van het dak van een tribune in. Bij dat ongeluk kwamen twee bouwvakkers om het leven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is relatief rustig op de weg. Alleen bij Arnhem is het wat drukker. Ze staat er op de A50 van Arnhem naar Os tussen knoopend Grijzoord en knoopend Valburg. 10 kilometer file, voornamelijk vakantieverkeer. Maar voor de rest zijn de files niet erg lang. Of het moet de A8 zijn, Amsterdam richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor knoopend Zaandam. 3 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Bij Breda staat een auto in brand op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Er staat voor knoopend Prinsviel, 4 kilometer, Twee rijstroken zijn dicht. Tussen Eindhoven en Helmond rijden geen treinen door een ongeluk. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom, Welkom terug bij vrijdagmiddag live. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, middelpunt van de K-Bride. En u bent van harte welkom om deze uitzending bij te wonen. Videokunstenaar Ibo Men schuift zo aan om te praten over de invloed van muziekzender MTV op kunstenaars. Frits Barend heeft het over de sportieve hoogte en dieptepunten. En die waren er weer volop de afgelopen week. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AfroVML. Mail naar vrijdagmiddag live at Of bekijk ons op radio1.nl. Ja, dames en heren, welkom bij de rubriek... alias het programma dat nu ook Bij mij aan tafel twee boze mensen. Roosmarijn Gielikus en Peter Bagger. Vertel het eens, wat is er precies aan de hand? Nou, we zijn enorm kwaad. En waarom? Eh, waarop eigenlijk? Nou, omdat alles in maar wordt beschermd op het ogenblik. Is dat zo? Een penguin die wordt drie keer geopereerd... en dan voor mm. 18.000 euro geheel gekoeld teruggevaren naar de Zuidpool. Nou ja, dat is toch hartstikke mooi eigenlijk. Taaggestraften die ja. van die mooie oranje aankrijgen... met werkt voor de samenleving erop. Ja, nou ja, zo leuk is dat niet hoor, voor die mensen. En de homoseksuele medemens die zaterdag weer het hele Amsterdamse grachtenstelsel... tot zijn beschikking krijgt om de blote kont te laten... Ja, geweldig dat dat kan. Zou ik en, die, en, en die orka, hè, die straks ja. weer met zijn eigen cruiseschip of privéjet naar een Canarisch eiland wordt vervoerd? Nou, eventueel, hè, dat is nog niet helemaal duidelijk. De moslims, de korenwolf, de tbs'ers, ja. de pedofielen, de ongeboren vrucht. Zeehondenbabies, de bejaarden, kistkolven, ja. invaliden. Nou, nou, nou, nou. nou. Allemaal dit... worden ze beschermd. Nou ja, en gelukkig maar. Is, uh, maar ik... wie is er volkomen weerloos in deze maatschappij? De plant! De plant! Ja, daar winden wij ons overigens al jaren over op. Maar nu is de maat echt vol. Ja, nu zijn ze echt te ver gegaan. Hoezo dan? De voedsel- en warenautoriteit heeft alle Nederlanders opgeroepen om de Ambrosia plant uit te roeien. Heeft ze uit te roeien? Waar hebben we dat meer gehoord? Schandalig. Wat een agressie. En alleen maar omdat er mensen allergisch voor zouden zijn. Allergie. Allemaal aanstellerij. Nou ja, dat kan heel vervelend Ach, zijn. Ach, ik he? moet ook wel eens kokhalzen als er iemand in de trap naast me staat... met zeg te veel okselzweet ja. of overdreven ja. parfum. Maar dan ga ik die nog niet uitroeren. Ho, ho, hoe heet uw actiegroep eigenlijk? Wij komen oorspronkelijk van de VPV... De nee, geen PVV. Oh. VPV, Vereniging Plantenvrienden. Hm. En die bestaat al sinds 1930. Eigenlijk ja. een hele vrede op, maar die is nu aan het verharden. Ja, wij koken van woede! Ja, maar het valt toch eigenlijk allemaal wel mee? Is dit niet een beetje overdreven? Ach, op? meneer, wat denkt u van al dat geweld dat dagelijks gebruikt Zetten. wordt tegen planten? Nog een paar dagen geleden, voordat het ging regenen, ja. die grote grasmaaiers overal, gewelddadige apparaten. Ja, en dan straks weer die monsterachtige ja. oogstmachines. Hebben die wel eens die rijden, man? De mais, het graan. Ja. Nou, allemaal weerloos tegen het zinloze geweld dat daarbij wordt gebruikt. Nou, die algemene agressie tegen planten moet het hand toegeroepen worden. En heel snel! Maar meneer, waarom bent u hier zo mee bezig? Omdat wij willen opkomen voor de allerzwakste. Mm. En dat is not dun! bij dit gevoelloze kabinet Rutte. Maar voor ons is het een levenstaart. Wij worden gedwongen tot extremisme. En we schrikken niet terug om geweld te gebruiken. Niet goed, schiks, dan kwaad, Giggs. Nou ja, ik heb hier toevallig de ambrosia plant zelf. Kijk, um... Nou, is dat geen prachtige... Yes. Ja. Plant, geweldig. Ja, dat is een mooie plant, hoor. Dat is toch doodzonde om die plant... om die, uh... huh? is prachtig. Is... Oké. Okay. WWW plant de bevrijdingsplant. Leven de plant. Oké. Okay. Het dank voor uw komst. Harry van Loon, Pieter Bouwman en Marjan Luif waren dat. MTV is de zender voor de jongere generatie. Die bestaat alweer 30 jaar maar liefst. MTV zorgde voor de doorbraak van de videoclip. Maar werd ook de bakermat voor andere trends. Hoeveel invloed had MTV bijvoorbeeld op beeldtaal, mode? Daarover ga ik praten met videokunstenaar Jeroen Hofs. Beter bekend, of ook bekend als Ibo-man. Welkom. Ja, hi. Uh, ook aan tafel Frits Barend, die deze week natuurlijk de sportieve hoogte en dieptepunten gaat bespreken. Uh, MTV, had jij daar wat mee, Frits? Ja, ik heb er wel naar gekeken. Ik heb wel hele leuke clips gezien. Maar ik moet zeggen, het is nu wel aan mij een beetje aan het voorbij gaan. En mijn kleinzonen zijn nog te klein ervoor. Mag op jouw leeftijd. Uh, uh, ik vond overigens de laatste tijd wel wat, af en toe wel agressief worden. Agressief? Ja, de in, filmpjes. Clips, in clips, ja. Oh, ja. Is dit ook iets wat jij uh, ziet, uh, Jeroen Hofs? Ja, MTV um, die draagt de toch de jongere cultuur uit. En die verandert en die wordt ook harder, zeg maar. En dan is het een beetje kip in het ei situatie Dus dan MTV. Begint. Precies is het nou zo dat MTV dan die jongerencultuur cultuur zo beïnvloedt dat dat agressiever wordt. Want die jongere of, cultuur is gewoon gewelddadiger? Nou ja, het is wat meer recht voor zijn raap. En allemaal wat uh, meer uh, open en bloot en duidelijker. Ja, Ik je, weet niet of dat nou echt zo. Ja, agressiever dus ook wel meer bloot op tv en meer, maar ik, ik, Het is dus allemaal je, wat extremer, denk je? Ja, maar je zou het ook wat uitgesproken kunnen noemen, wat minder verhuld. Ik bedoel, in de punk -tijd was het natuurlijk ook heel heftig en... Uh, ja, jij doet dan video-sampling, wat is dat? Ja, video-sampling, video-remixing, dus waar ik gespecialiseerd ben... is eigenlijk het, uh, uh, st het uh, stelen van allemaals werk eigenlijk... Het, met gewoon van, een professionele precies. Ja. Maar dan, zoals sampling al heel lang, heel lang bestaat op, in muziek. Je uh, in maakt de gebruik wereld, van bestaande beelden? doe ik dat met beeld, ja. Dus ik heb heel veel MTV-video's geremixed en gesampled. En ja, want, want in hoeverre was MTV dus voor jou uh, in het ontstaan van dit wat je nu doet belangrijk? Nou, het is vooral. Uh, nou, in uh, begin jaren negentig, toen ik nog op de Hogeschool voor de Kunst zat. En toen had MTV, um, nou, toen was MTV eigenlijk de enige plek waar je experimentele video's structureel kon zien. Zeg maar. Je zette die zender aan. En toen werd er nog, nog steeds hoor, maar toen werd er heel duidelijk geëxperimenteerd met nieuwe programmaformats, maar ook met uh, ja, andere beeldtaal. Dus veel sneller gemonteerd. Ze lieten heel veel uh, studenten en kunstenaars en experimentele filmmakers ook vrij om tussenfilmpjes te maken. Ja, vooral de, niet, niet de clips zelfs, maar de filmpjes die ertussen nou, zaten. De, de clip... Dus wat de VPRO had moeten doen, deed MTV. Nou, de VPRO deed ook hele goede dingen toen. Ja, ja. <laughs> ja, daar keek ik ook graag naar, maar MTV... Maar als, als jonge kunstenaars... Altijd, dat was gewoon ja, ja. 24 uur per dag, dat zette je aan. En die clips... De, ja, die clips, die, waren, die werden toen ook steeds... Uh, Toch ook experimenteeler eigenlijk. Omdat die, die, die, die, die middelen... Die, die werden toen ook veel toegankelijker. Zeg maar. Video-editing, apparatuur en dat soort dingen. Kon je makkelijker aankomen. Maar ja, dus... wilde jij als jonge kunstenaar liever... want Frits zegt het inderdaad, VPRO had toen zeker nog die status. Hè? Ja. Ha, wilde je toen liever bij de VPRO... of liever bij MTV aan de slag, als je dat zag? Nou, allebei wel. Ik ja, hoor je van op, ik heb dit nooit zo geweten eigenlijk. Ik dacht altijd dat het dan voor de progressieve... filmmensen, de VPRO... het eikpunt was. Dus MTV was dat ook... Nou, op dat moment wel, ja. Toen was in ieder geval... Als het, dus, het was MTV heel cool dat nooit je zo uitgedragen? Nou, je had toen... Uh, waren er gewoon niet zoveel plekken waar je je werk kwijt kon. Als je autonoom werk maakte of als je de grens opzocht van wat technisch of artistiek, zeg maar, kon... met ja, snelle montages of aparte uitsneden... of gewoon met, met um, een low budget productie, zeg ja. maar. En MTV gaf daar gewoon wel... Want alles kon de daar. Wat waren vernieuwende veel, veel meer, inderdaad. Ook dat ze, dat ze bijvoorbeeld van teksten gebruik maakten. Wat, waar ze, waren ze vooral van niemand in als het om beeld gaat? Nou, je zag heel veel animatie bijvoorbeeld. Dat zag je, dat zag je niet op zo heel veel plekken. is dus veel computeranimatie of uh, ja, verschillende soorten animaties. Ook heel veel verschillende dingen. Getekend, cut-out, allerlei soorten uh, animaties. Er werd geëxperimenteerd met heel veel verschillende stijlen. En er werd heel... Uh, het, het monteren, werd het veel sneller gemonteerd, muzikaal gemonteerd natuurlijk. Veel heftiger beelden gebruikt, veel snellere uh, sneden. Gewoon knippen midden in de beweging. Uh, snel inzoomen op uh, het onderwerp. En op hele gekke manieren springen in de, in de, in de montages. Raar, op een gekke manier een verhaal vertellen. Heel kort en krachtig, zeg maar. Als je het over animatie hebt, dan moet ik, en dat kent Frits waarschijnlijk ook... ook denken aan Per Seconde Wijzer. Een heel, heel ander programma, ja, ja, het, maar daar ja, ja, werden ja, altijd ja. filmpjes gemaakt... door ja. studenten van de Rietveld Academie. Nee, dat, dat was, ook uh, was ook de HQ. was ja, ook de HQ, de ik heb Jezelf zelf al... nog ook een keer twee keer zo'n filmpje gemaakt, ja inderdaad. En... Maar het verschil is met dat. Kijk, daar kreeg je een klein budget, een budgetje, en dat was voor een klein publiek. Maar MTV die, die ja, nou, nou, niet echt... zo'n klein publiek per seconde wijze. Was het trouwens twee vijf ja, maar voor twaalf, ik, MTV, MTV was natuurlijk een wereldwijd netwerk. Ja. Ja, ja. Dus dan kreeg je gewoon de beste filmmakers, de beste kunstenaars van over de hele wereld, die maakten daar gewoon clips voor. Dus ook gewoon een wereldberoemde filmmakers. En was je heel die heel daar... vrij daarin. Ik weet niet hoeveel restricties toen waren, maar ik heb de indruk dat, er, dat, dat, ze, dat mensen heel erg vrij, vrij werden gelaten. Het ja. was in ieder geval heel... Uh, ja. Je, ja. Je, je zegt, uh, zij ja, ze waren in die zin uh, vernieuwend uh, ja. toen, zeker? Nu nog steeds? Nou, dat, dat denk ik wel, ja. Hoewel ze nu hun rol is heel erg veranderd. Als je kijkt naar of ze nog vernieuwend zijn op het gebied van muziek, muziekvideo's... Ja. Dan is dat veel minder, en want ze zenden er gewoon veel minder muziek uit. en die kan clips je zijn van hetzelfde. zijn? Die zijn we al niet zo ver dat je bijna niet meer vernieuwend kunt zijn. Toen, hm. toen, we hebben het net over rapper Tupac gehad. Ik weet niet ja. of je daar ook filmpjes voor... Maar toen was men echt bezig met vernieuwende... Ja, maar kijk, films nu, en muziek. Ja, maar nu is er natuurlijk heel veel um, te doen op het gebied... van hoe integreer je internet in je programmering. Ja. Hoe ga je om met iPads, iPhones? Hoe ga je om met die nieuwe manier waarop jongeren omgaan met media? Wat? Hoe speel je daarop in? Maar dat is niet voor de kunst. Uh, nou ja, daar horen ook ja, nieuwe, ja, nieuwe al, ideeën bloed, bij. En niet, ja, experimenten ja. horen daarbij. En MTV blijft, zich toch, blijft toch met programma's komen... die ja, uh, toch wel heel veel keer. En nu gaat het minder over muziek nu maar die, die reality TV waar ze ook pionierend in geweest zijn. Ja, al die die daar, daar uh, reality programma's over, de, jongeren. over jongeren. Precies, want je hebt ook heel veel kinderseries, toch? Of... Kinderseries. Nou, nou, ja, of ja of Het zijn hele, hele, hele, hele rijke vervelde oh. tieners. Uh, ja, nee, ja goed. Die, ja, het ja, zijn wel is. kinderen. Is, is, is dat vernieuwend? Is dat een aanwind, vind je? die nieuwe formats? Ja, Het is wel vernieuwend. Het is voor de muziekliefhebber jammer, maar voor de muziekliefhebber heeft internet nu. Dus die heeft niet zoveel meer te klagen als die op zoek gaat. Die kunnen we doen voor, voor morgen, de orka. <laughs> nou ja, ze, sta, ze, ze, ze stoten. Wat dat betreft uh, zie je ook wel een verschuiving hè? van oorspronkelijk ja. alleen muziekzender uh, naar uh, inderdaad uh, formats uh, met, met andere programma's. waarin jongeren zeg maar, in hun werkelijke leven en zo gevolgd worden. Omdat het zich verschuift van tv naar internet? Nee, ik denk dat het een hele bewuste keuze is van MTV... dat ze uh, gewoon een, echt een paar jaar geleden gewoon zeggen nadenken over... Ja, internet komt eraan, die neemt die rol over. En, Als, uh, en de stu huidige studenten op de hogeschool voor Kunsten... die ja. kijken dus ook niet meer naar MTV? Ik denk veel minder, ja. Die rollen zegt wel... je hebt nu gewoon veel meer... en ook voor jongeren is het zo dat... vroeger was MTV toch echt wel de plek waar jongeren... Uh, weet je, waar jongerencultuur werd, uh, weet je, die, waar dat al tot uiting uit kwam. En dat je dat echt kon zien: van wat speelt er nu bij jongeren? Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat leeft? Wat is cool, wat niet? En nu zie je dat natuurlijk op internet en op zoveel plekken. Weet je, er zijn zoveel media nu voor jongeren. Dus die, die, die rol voor MTV nu veel kleiner geworden. Ze zijn 30 jaar je je en daarmee moet zichzelf wat dat betreft gewoon herdefiniëren... Dan zijn ze er heel erg mee bezig denk ja. ik. En die rol die ze dus kennelijk voor zichzelf zien is als die, ja, die, die dat het hele re real life gebeuren en meer. Dat stond er voor muziek. Sorry? MTV stond toch voor music? En het stond natuurlijk ja. voor muziektelevisie, ja. maar ja, misschien moet je de naam gaan veranderen dan. Misschien moeten ze wel veel meer veranderen. Dat kunnen we dan inderdaad hieruit uh, concluderen. Uh, jouw eigen projecten, uh, wat ga jij nu binnenkort nog doen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik ben nu bezig met een project dat heet uh, Wikivideo. Dat is een project waarbij ik dus uh, samen met het publiek via internet video's ga remixen in september gaat het, wordt het eigenlijk actief. Dan kan iedereen via internet aan meedoen. Ja, precies. En dan remix we eigenlijk met z'n allen tegelijk. Is het zoiets als Junkie XL doet bij wijze van spreken met muziek? Maar nou, je doet niet zoveel met video wat dat betreft. Nee, maar met muziek bedoel ik. Wat jij met muziek doet, doe jij met beeld. Nieuwe montages. Ja, oké, okay, ja. Maar in dus dit geval breder, met beeld en zetten. muziek kan, en het publiek aan meedoen. Ja, en er hoort ook een live performance bij... die we dan nu aan het voorbereiden zijn... waar we dan volgend jaar weer mee op pad gaan. Veel succes daarmee. Wellicht dat we er tijd nog eens een keer over kunnen hebben. Dank tot zover. Je blijft even zitten. Want zo direct gaan we met Frits doorpraten over sport... nadat we opnieuw geluisterd hebben naar Damarou. Zoeken dan de houten vissen samen in de zee. Maar ik ben alleen, nee. Ja, de bergen zo, de stein is zo droog. Denk in mijn eentje. Zoeken dan de houten samen in de zee. Maar ik ben alleen, nee. Een bij jou, oh baby. Oet als op oog gaat door mijn licht. Op Bas, Nafteli Manuhutu op drums, Faisal Toetsen, Roy de Kievit gitaar en backing vocals was hier al eerder ook voor haar eigen album, Nanda Akkerman. Een sportupdate natuurlijk ook deze week met Sportkenner... en hoofdredacteur van Helden, Frits Barend. Ook nog aan tafel videokunstenaar Ibo-Man, oftewel Jeroen Hofs. Ben je een beetje sportminded eigenlijk? Ja, niet heel erg. Ja, maar ik vind voetbal toch grappig om te volgen. Ik zie dat als een soort soap voor mannen. Een ja, soap volgen. voor mannen? Ja, om te volgen hoe het allemaal gaat. En dan gaan die spelers daar naartoe en dan staan er allemaal problemen. en veel van wel grappig. Wel eens om... beelden gebruikt in je, in ja, je ja, werk tuurlijk. van voetbalwedstrijden? Ja, die kun je maar goed zijn. Wat ja. bijvoorbeeld? Nou, ja, alles is bruikbaar. Jeugent publiek is grappig, maar vooral trappen tegen een bal... dat zijn ideale samples om iets mee te maken. Frits, Theo Jansen. Ja. Mag niet mee met Nederlands al. Nou, hij is niet geselecteerd voor de oefenwedstrijd. Ja. ja, onbegrijpelijk. Ja. Een beetje een uh, straf, hè? Want hij wilde toen niet mee naar een, naar een trainingskamp in Zuid-Amerika. Nou, de Amerika dat, is, dat zou dan heel raar zijn als dat zo is. Ik weet niet of het waar is. Want hij was toen aan zijn knie geblesseerd. Ze transfer naar Ajax stond. Want we hebben hem geïnterviewd voor de komende helden. Heel groot. Toen heeft hij dat verteld. Dat ze transfer naar Ajax stond op het spel. Als hij zijn knie zou. Daarom ging belasten, hij niet mee. Hij heeft toen uitgelegd. Als ik mijn knie nu belast, ik moet mijn knie nu rust geven. Maar als het geen straf is, begrijp je eigenlijk niet waarom je niet Nee, je is. kan dus zeggen, hij is niet zo jong meer, maar hij is wel een heel bepalende speler. En ik vind dat hij erbij hoort. Ja, ik vind het heel raar dat hij niet bij is. Goed, we gaan voor wat betreft jouw hoogte- en dieptepunten voor de verandering maar eens positief beginnen. Okay. Met de hoogtepunten? Uh, eigenlijk op 1, 2 en 3, Edwin van der Saar het afscheid. En, 1, 2 en 3. Ja, en het begin van de ja, ook komt... drie wedstrijden. In nou ja, die wedstrijden stelden, die jeugdwedstrijd was het leukste. Het was echt enig om te zien tussen die D-eentjes en die uh, zoon van Van der Saar in het doel. Uh, en zijn dochter die, die steeds rondliep. Je was er, hè? Het was een geweldig evenement. Geweldig georganiseerd. En het was echt een feest om te zien. Die laatste voetbalwedstrijd stelde niets voor. Maar het was toch leuk om te zien al die oude mannen die tegen Ajax stand hielden. Ja, van de de is natuurlijk fantastisch. Maar toch was ik enigszins verbaasd over de omvang van het gebeuren. Dat hele, uh... Ja, maar hij is natuurlijk wel een heel Hollandse sporter. Hij heeft, nooit, hij heeft nooit buiten de pot gepiest. Hij heeft nooit iets geks gedaan. Het is een keurige vooroordeling. Het is een grijze muis misschien? Nee, het is geen grijze nee? muis. Hij is heel geestig. Hij heeft een hele onderkoelde humor. Maar hij is ook wel heel Hollands. Maar hey. ontzettend geliefd dus. Ik bedoel... Hij is heel geliefd daardoor, ja. En hij heeft natuurlijk ook uh, iets heel naars meegemaakt. Zijn vrouw heeft voor geen hersenbloeding uh, opgelopen. En daardoor heeft hij een hele zware periode gehad. Heeft het heel goed opgelost met zijn schoonfamilie, met zijn familie, met zijn kinderen. Het is heel knap gegaan. Maar dat heeft natuurlijk ook hem... ja, ook. Als iemand iets slechts overkomt, word je ook weer populairder daardoor. En hij heeft die geweldige Europa Cup gewonnen ja. in Moskou. Ik was daarbij. Dat gebeurde om twee uur s'nachts. Dus twee uur tijdsverschil. Was verlenging. Om twee uur s'nachts stopte hij die penalty in Moskou. Dat was geweldig. Ja, mooier dan dat kan je niet ja, hebben aan het ja. eind van je carrière. En wat hij ook zegt, als je de beslissende penalty stopt. En niet de derde, maar de laatste. Ja. En dat je dan gewonnen hebt. Of het is de nemer, of het is de stopper. En hij was in dit geval de stopper. Maar het was een hele geliefde sport. En natuurlijk de meest inter inter interlandse in Nederland. Dus dat, dat waren punten van afgelopen week? Nee, ik heb er nog veel meer. Uh, uh, het, de, de prestaties van het inline skaten. Dat is een soort uh, shorttrack op een kunst baan. Daar doen de Nederlanders het heel erg goed. Uh, we hebben gewoon al vier gouden. Ik heb het even nagegaan. Vijf zilver en drie bronzen. Er uh, was voor de meisje Manon Kamminga die won duizend meter, dankzij de offer, offers van een ander meisje Bianca Rozenboom. Dat doen ook echte schaatsers mee die we kennen van schaatsen. Koen Mulder, Koen voorwij Ron Mulder. En we horen en lezen daar niets over bij Want de als je Nederland. goed kan schaatsen, kan je ook goed inline -skaten? Nou, blijkbaar heeft het wel met elkaar te maken. Het is dezelfde, dezelfde, vorm. beweging. Maar het zijn 200 meter, 300 meter. Ze zitten tegen elkaar in de baan. Het ja, is geweldig om te zien. Maar kom daar straks op terug. Ik vind dat een hoogtepunt hoe die mensen dat doen. halen heel veel medailles. En de totale prestatie van de Nederlandse zwemploeg in Shanghai. Ja. Met name het Inge Dekker. Die nooit wat kon winnen in een finale. Die de 50 meter vlinderslag heeft gewonnen. Uh, Ramono Comuijio heeft uh, prachtig gezwommen. Marleen veld, hij heeft brons gehad. Dus ik heb er hele hoge verwachtingen voor voor uh, de Olympische Spelen. Femke Heemskerk nog. En de mannen, 400 meter wisselslag, zijn 50 geworden. Terwijl ze in de vele allemaal minder zijn dan de Duitsers, de Engelsen en de Australiërs, vormen ze wel een hele goede ploeg. Dus dat vond ik de hoogte. Ja, toch doen die vrouwen het beter. hè? Inge Deggen... Vrouwen doen het altijd beter in Nederlandse sport. Moet je niet al, verbaasd al, al, over kijken. Laat voor haar toch? Dat ze nu ja, zo... heel laat. Dat is ja. het leuk, want ze zijn altijd, ze kan geen finale zwemmen. Wat je net zei, vrouwen doen het in Nederlandse sport altijd beter. Mannen zijn ah, ja? badjes in ja, Maar jij bent wel erg vrouwen-minded, Frits. Nou, de resultaten geven mij gelijk. Ja, ook bij het inline-skaten zijn de vrouwen... Nou, nee, bij het inline-skaten zijn de mannen succesvoller. Ja, kijk, maar bij het zwemmen, olympische sport... zijn de vrouwen veel succesvoller dan bij de mannen. En ja. dat is bij, ook bij het wielrennen hebben wij een Nederlandse vrouw die aldoor wint, maar Absoluut. Nederlandse mannen winnen nooit wat. Je wou, je wou nog, want voordat we naar die dieptepunten gaan, moet je ja. nog iets over het inline zeggen. Nee, nee. Ah, okay, ja, nee okay. ik heb hier die resultaten, maar goed, ik heb daar ah, genoeg niet. over over. Dus ik vind het jammer dat we daar weinig van zien, maar daar kom ik zo direct op. Dat is het dieptep de dieptepunt. De dieptepunt is. We hebben een paar prachtige sportevenementen deze week gehad: de PC, het kaatsen in Friesland, het scootjescilen de hele week in Friesland en het inline-skaten, het EK. We zien daar niets van bij de publiek omhoog op de NOS. De NOS zegt dat ze een publieke taak hebben. Ze maken zich vreselijk druk over de bezuiniging op de kunst. Ja. Maar als ze niet oppassen, kunnen we binnenkort ook het PC en het scutje sluiten. Want als er geen enkele aandacht komt... Gelukkig zijn die sporten niet afhankelijk van commercie. Bij de PC zie je geen enkel bord, geen nee. reclamebord. Nee, maar je moet het scutje is helemaal vrij van commercie. Maar die sporten zouden het ook leuk vinden als ze een aandacht krijgen. Ja, maar goed, er, en, moet, er moet wel voldoende gekeken worden. Nou, ik, let maar op, als wij ja? de PC... Ik hoorde vanochtend ook weer iemand, dan was die uh, de koning van de PC. Dan ja, was op de Friisland. radio. En dan moet je altijd weer, Hoe gaat Kaatsen eigenlijk? Ja. Maar, dus een toneelspel, hoe gaat Ga toneel toneelspelen eigenlijk. Nou, wij komen het toneel op en dan spelen we een rol. Ja. Kaatsen is al ja, meer dan 100 jaar Maar dan heb je gekeken, sport in Friesland en verder niet. Nou, ik denk dat je, als je het op het sportjournaal uitzendt... maar dat vind ik de publieke taak van de publieke omroep. Deze sporten zijn heel populair in Friesland... waardoor ja. ze nooit in Nederland vertoond worden. Wordt altijd, elk jaar moet die Johan Hof, het zou PC, jij kijken? Moet Kaatsen, altijd uit de hoek Kaatsen TV. werkt. Dit is misschien wel iets voor MTV. Zelfs ja, misschien van... nee, maar het ik vind het, het zo raar. Je het weer hip maken. Het is ook is kip het. en ei waar we het net over hadden. ook ja. Met de agressie van MTV. Vo voordat de tijd om is. kruif. Uh, nee, Ik heb nog twee negatief oh. vind ik de uitschakeling van Adolf heel ja. jammer. Eindelijk weer Europees voetbal in Den Haag. En dat is toch niet gelukt. Maar gelukkig zijn ze wel bereid om zondag netjes afscheid te nemen van John van der Brom. Goed gespeeld gisteren. Maar. Ja, maar net niet genoeg. Nee. Maar natuurlijk heel raar gespeeld op Cyprus. Ja. Goed, en je wou het over ja. nou, kijk, Negatief vind ik de ruzie tussen de Raad van Commissaris en Johan Kruijf. Kruijf uh, heeft zich bereid verklaard in de Raad van Commissaris te gaan zitten. Heeft hij een voetbaladvies, de directeur... die moet vooral over voetbalzaken gaan... want zo'n ingewikkeld bedrijf is Ajax niet, hoor. Het gaat maar om één ding, om voetballen. En uh, de resultaten bepalen of je een goede directeur bent of niet. Tjöla Ling... Uh, is misschien geen geknipte directeur, want het is geen echte zakenman... of het is wel een zakenman, ja. maar niet een zakenman zoals wij ons hem niet voorstellen. Oh, het is geen, ja, geen keurige zakenman, hij heeft geen Harvard nee. gedaan... hij heeft geen studie gedaan, oh, dat bedoel hij heeft je. gewoon de studie van de straat. Het is een beetje ordinair nou, jongen, dat, dat, zou wel heel leuk. Ja, dat zou ik juist wel heel leuk oh. vinden. Als Ajax een beetje ordinaire directeur krijgt... die gewoon mee kan doen in die voetbalwereld. Ja, maar goed, kruif uh, gooit ja, een heleboel om... En, en dan ja, moet nee, maar goed, ik die... ja? even zeggen... Kijk, die Raad van Commissarissen schijnt dingen te weten van Ling. En... Nu gaat het gerucht tussen werk doen. Dat vind ik zo jammer. Want je moet. Wat is er dan met Ling aan de hand? Heeft hij... ik bedoel, hij zou... Misschien heeft hij wat zaken gedaan die al dan niet helemaal. Ja, volgens die correcte zaken, ja. maar volgens mij is dat niet. Hij is nooit failliet gegaan. Had hem een jaar de kans gegeven. Geef hm. Kruif nou de kans om het te doen. Maar waarom komt hij bijvoorbeeld jammer. niet opdagen op cruciale momenten? Nou, ik heb hem daarover gesproken. Hij zegt: moet je, Dan moet ik naar, naar beëdiging van de Raad van Commissaris. Dan krijg ja. een handje, voor ik beedigd, kan ik weer terug naar Barcelona. Zonde van mijn tijd. Heeft hij gelijk in? <lacht> ja, dat Alleen in die cultuur van die commissaris ja. is dat prachtig dat je benedigd ja. beedigt. Hij zegt: Zonde van mijn tijd, ben ik niet <lacht> van mijn kleinkinderen. <lacht> dus heeft hij volkomen gelijk. Heel nuttig. Want bij de open dag van zijn foundation. Is hij altijd, want daar is hij belangrijk. Ja, dat wel. Dan moet hij die kinderen plezieren en dan komt hij. Even één ding: je wil het er niet over hebben, heb je al gezegd. Maar ja, het bedoel, als je het over Kruif hebt, dan ja. kun, je, kun je het er eigenlijk niet, niet over hebben. Deze week, HP: De Tijd. Een cover: grote foto, Kruif met zijn vrouw. Het secreet achter Kruif. Ja. Hoe Danny Kruif al 30 jaar het Nederlands voetbal frustreert. Ja, ja ik heb gezegd dat ik daar. Kijk, ze kunnen ook jou beschuldigen dat je vrouw in kinderporno zit. En dan ga je ook niet tegen verdedigen. Maar jij hebt Helden net uitgebracht helemaal over Kruif. Ja. Als zij zo belangrijk is, wat iedereen altijd zegt ja. hè, voor Kruif... Eh, want dat hij geen coaches worden komt omdat zij het niet wil, wordt Gelul. dan gezegd. Gelul. Maar waarom staat daar dan niks in in Helden over haar? Ja, als, zij nou de, als zij uitspreekt dat ze niet in de publiciteit wil... dus een van de weinige voetbalvrouwen die niet in de publiciteit wil, respecteer dat. Jou, ken ik jouw vrouw? Ja, daar heb je. De ja, nou, kennis weet je misschien niet meer. Maar... Nee, ja, nee. nee maar, bedoel, niet, maar niet door de publiciteit. Nee, nee, dat Respecteer me. dat er één vrouw is als ze, als die ze, geen camera's om zich heen als wil. Als zij zo belangrijk is voor Kruijff, is het toch relevant? Nee, het is niet, nee zij, is, zij is belangrijk voor zijn gezin, Kruijff, Niet voor de voetballerkruif. Kruijff is een van de weinige topvoetballers die normaal met zijn kinderen en zijn kleinkinderen omgaat. Daar is ze belangrijk voor en daar heeft ze over gewaakt. Cruijff, en ik ga niet op dit soort rollers... Uh, okay. en News of the world de journalistiek in. Helder. Frits Barend. Dankjewel. Ebowman, dankjewel en als je weer aan de slag gaat, dan met praten. Avro. Dit is Radio 1.